6 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. De Europese Centrale Bank leent banken ongelimiteerd geld. Jaarcel en damverbod voor damschreeuwer en Zelinger, niet langer bondscoach volleybalvrouwen. Banken kunnen ruim een jaar ongelimiteerd geld lenen bij de Europese Centrale Bank. Door de maatregel kunnen banken makkelijker aan geld komen.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 Zo'n 20.000 ambtenaren van de gemeente Almere zijn vandaag de wijken in ingestuurd omdat ze in het stadhuis niet konden werken door een computerstoring. De ambtenaren hebben in plaats daarvan gesprekken gevoerd met inwoners en hebben gekeken hoe het met het onderhoud in de wijk ingesteld gesteld is. Andere medewerkers zijn ingezet om burgers op het stadhuis te verwijzen naar de balies waar nog wel gewerkt kon worden. Er zijn al een paar dagen problemen met het computersysteem van de gemeente Almere. De oorzaak daarvan is nog niet duidelijk. In de Amsterdamse Rai hebben duizenden huisartsen en doktersassistenten... geprotesteerd tegen de bezuinigingsplannen van minister Schippers. Die wil 132 miljoen bezuinigen op de huisartsenzorg. Volgens de huisartsenvereniging betekent dat 20.000 euro minder per praktijk... wat ten koste gaat van de zorg. Veel huisartsenpraktijken waren vanwege de manifestatie vandaag dicht... of draaide zondagsdienst. Minister Schippers heeft in een reactie gezegd dat ze bij haar pannen blijft. Bij verffabrikant Axonobel Nobel verdwijnen ruim 100 banen. Axonobel Nobel gaat de afdeling decoratieve verven in de Benelux reorganiseren. Banen verdwijnen vooral bij de afdeling marketing en sales. Op die afdeling werken nu 750 mensen. Gedwongen ontslagen worden zeker niet uitgesloten. Axo wil sowieso sneller en efficiënter gaan werken. Het concern heeft daarnaast te maken met een afnemende vraag naar verf... door de economische crisis. En tegelijkertijd zijn de grondstoffen juist duurder geworden. De stremming op de Rijn bij de Lorelei door een gekapstijsde tanker... heeft minstens 50 miljoen aan economische schade opgeleverd. Heeft onderzoeksbureau NEA berekend... in opdracht van onder meer de binnenvaartschippers en Rijkswaterstaat. De tanker met zwavelzuur heeft de Rijn begin dit jaar... iets meer dan een maand geblokkeerd. En dat duurde vooral veel Nederlandse binnenvaartschippers.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 Er gebeurde daar vanmiddag een ongeluk bij Amstel Business Park... en er waren lange tijd een aantal rijstroken dicht. Die rijstroken zijn inmiddels open, staat nog op wel ruim 9 kilometer file... vanaf Geuzeveld tot Amstel Business Park. Wie niet wil aansluiten in de file en onderweg is naar Utrecht-Amersfoort... kan beter omrijden vanaf Knoop het Nieuwe meer dan omrijden via Amsterdam-Zuidoosten over de A4 en de A9. A12, vanaf Utrecht naar Arnhem, tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 9 kilometer... En nog verder oostelijk richting Duitsland op de A12, 11 kilometer tussen de afrit Wageningen en de afrit Westervoort. Dat heeft te maken met een ongeluk en een wegafsluiting vanmiddag bij Arnhem Noord. Alle rijstroppen zijn daar weer open. Er staat ook file vanaf de Duitse grens naar Utrecht, tussen Duiven en Arnhem Noord ruim 5 kilometer. In het noorden is er een ongeluk op de A32 van Heerenveen naar Weerdum. De weg is dicht tussen Reduzum en Weerdum, daar staat 2 kilometer file achter. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem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 Voor een 7-nacht Fjordencruise van 749 euro... gaat u naar uw reisagent of HollandAmerica.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. 8 over 6, goedenavond. De dokter is boos. De Applefan bedroefd. De dichter lyrisch. Uiteenlopende emoties in dit laatste half uur. Dat begint met de harde werkelijkheid van een wankelende bank. Want vanmiddag is op de beurzen van Brussel en Parijs... de handel in aandelen van de bank Dexia stilgelegd. Dat gebeurde op verzoek van de toezichthouder in België. Correspondent Joris van Poppel legt uit waarom dit besluit is genomen.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 een noodplan kan worden opgesteld. Maar de zorgen over de banken in Europa blijven niet tot België beperkt. De komende twaalf maanden kunnen banken ongelimiteerd geld lenen... van de Europese Centrale Bank. Door de huidige financiële crisis durven banken elkaar nauwelijks... nog geld te lenen. Door de maatregel van de ECB kunnen de banken toch makkelijk aan geld komen. Peter van der Meerschout van de Economieredactie legt uit... hoe bijzonder deze stap van de ECB is.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 Lang de kraan open, natuurlijk lenen wel met een rentepercentage. Um, en um, de tweede is een, een periode van, van 13 maanden die, uh, die daarop volgt. Trichet van de centrale bank. The of and the modes for the operations will continue to ensure that euro area banks are not constrained on the liquidity side. Trichet vanmiddag bij zijn laatste persconferentie. Thomas Tranströmer is de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur, dichter uit Zweden, 80 jaar. Zijn werk is in het Nederlands vertaald door schrijver en generatiegenoot en nu aan het woord J. Bernlef. Uit maart 79. Mol van iedereen die met woorden komt. Met woorden, maar niet met taal. Ging ik naar het sneeuwbedekte eiland. Het ongerepte heeft geen woorden. De ongeschreven bladzijden breiden zich naar alle kanten uit. In de sneeuw stuit ik op hoefsporen van een ree. Taal, maar geen woorden. Schrijver en dichter J. Bernlef, maar ook de vertaler van Thomas Ta Tranströmer. Ja. Goedemiddag, dat is een prachtig gedicht. Hoe ja. heet dit gedicht? Dit heet Uit Maart 79. Zo heet het ook. En het gaat over ja, de natuur waar Tranströmer onbekend staat. Ja, kijk, dat is niet speciaal iets van Tuinstreumer... want ik bedoel, 80 van de Zweden woont in de natuur. En dus ook de meeste cijfers. Dus ja, dat de natuur een prominente rol speelt in hun werk... dat ligt eigenlijk voor de hand. Wat zegt dit gedicht niettemin over het werk van deze Zweedse Nobelprijswinnaar? Nou ja, het zegt iets over, uh, uh, over de precisie waarmee hij uh, de taal hanteert... Dus eigenlijk alle overbodige je eraf haalt. En uh, het is een poëzie die heel erg visueel is ingesteld. Het gaat altijd over uh, observaties uit de werkelijkheid... Uh, zonder dat het in realisme vervalt. Het is, uh, hij probeert er toch altijd een persoonlijke draai aan te geven... en dingen met elkaar te confronteren... die, uh, ja, die je niet zou verwachten. En die als je ze dan hoort in een gedicht plotseling een extra dimensie aan de werkelijkheid geven. U kwam zelf in aanraking met zijn werk in 1979, heb ik begrepen... toen u een dichtbundel ja. van hem kreeg. Was het meteen raak voor u toen u die gedichten van hem las? Ja, ja, ja. Het was een... Uh... Het klinkt een beetje gek, maar het... ik had het gevoel... de schok der herkenning, zoals het dan heet. Maar dat kon ook helemaal niet. Want ik had die gedichten nog nooit gelezen. En toch had ik het gevoel dat ik zal... Ja, dat ze ergens al in mij aanwezig waren. Zo'n zo gevoel gaf dat. Een soort déjà vu-gevoel. Alsof u zelf had geschreven of had willen schrijven? Nou ja, dat, dat, zou, dat had ik wel gewild natuurlijk, hè. <laughs> een beetje maar, jaloers uh, misschien ook, zoals hij schreef? Nou, nee, kijk, een, een groot kunstenaar, daar ben je niet jaloers op. Daar heb je alleen maar bewondering voor. Dus, uh, maar het, ja, het enige wat ik eraan kon doen, zou ik maar zeggen was om, uh, want ik had Zweeds gestudeerd, om uh, die gedichten te gaan vertalen. En nou ja, zo is het contact met Thaenströmer begonnen. Want hij is niet alleen een collega-dichter, maar ook een goede vriend geworden. Hij is een, In de loop der tijd is het een hele goede vriend geworden, ja. Wat is ja. het voor man? Uh, ja, wat zal ik zeggen? Hij is uh, heel geestig en uh, uh, met een soort... Uh, uh, nauwelijks merkbare ironie, moet ik zeggen. En uh, hij heeft een bepaald soort lachje waar je uit kan opmaken... dat hij, uh, dat hij veel van de taalgebruik om zich heen... maar allemaal opgeblazen uh, gouden hoer vindt. <hij is, hij is overigens zelf een tijdje teruggetroffen door een hersenbloeding, nietwaar? Hij, hij kan ja, ook niet 1990, meer spreken. Ja, in 1990, ja. Wat voor nee, contact, meer... ja, contact hebt u nog met hem? <hijen> nou ja, kijk... Uh, het is zo... Uh, ik mail regelmatig met zijn vrouw... ...en als ik daar op bezoek ben... ...dan, uh, dan, ja, dan spreek ik gewoon... Met, ...tegen hem, met hem... ...en zijn vrouw is dit erbij... ...en die heeft een uh, ongelooflijke intuïtie. En, uh, die, dan, dan, hij kan maar een paar woorden zeggen... ...en die gebruikt dus steeds dezelfde woorden... En, ...maar zij heeft een soort intuïtie... ...van wat hij bedoelt... ...en in 9 van de 10 gevallen... ...blijkt ook uit zijn reactie dat dat, dat dat precies de goede antwoorden zijn, dus. En uh, nou ja, en ik heb in de tijd dat ik nog bezig was met de laatste gedichten te vertalen... Uh, ...deden we dat, als ik dan vertaalproblemen had, dan deden we dat uh, met de multiple choice. Uh, dus dan schreef ik, als ik bijvoorbeeld drie oplossingen had om een, een bepaalde zin te vertalen... ...dan gaf ik die drie mogelijkheden aan... En dan, uh, dan kruiste hij de volgens hem juiste uh, versie kruiste hij aan. Zo, zo ging dat. Hmm. En dat, dat, dat ging eigenlijk wel. U hebt zelf de PC-hoofdprijs gewonnen in 1994 voor uw complete oeuvre. Wat zegt de Nobelprijs vandaag voor die vriend van u, u? Nou, mij zegt het heel veel. Ik heb, uh, ik heb wel eens gezegd, en dat zeg ik zonder valse bescheidenheid, dat ik misschien nog wel trotser ben op. Uh, op die verzamelbundel. die. Uh, die uh, een paar jaar geleden verschenen is. De herinneringen zien mij. waarin al het werk van Taalsturm. waardoor door mij vertaald is. en meer is er niet. Uh, dat dat er is. daar vind ik eigenlijk nog. Uh, ja, daar ben ik trotser op eigenlijk. dan op mijn eigen werk. Dan feliciteer ik u ook een klein beetje, meneer Berlef. hartelijk dank. Ja, ja oké. Okay. Dank je wel. Dag. Straks Wessel de Jong vanuit New York. In Silicon Alley sprak hij met Amerikanen over de dood van Steve Jobs. 17 over 6. Loopt het al wat rustiger op de Nederlandse wegen, Kees Kwaks? Nou, hier en daar wel, maar nog niet in de algemene zin, hè, Tim. Ruim 219 kilometer file. Uh, een paar dingen. De A10 uh, bij Amsterdam. Daar zit weer schot in de zaak, want de rijstroken zijn weer open. Tussen Geuzenveld en de knoop in Amsterdam staat uh, 8 kilometer. Op de A12 vanaf Utrecht naar Arnhem is er wel veel vertraging vanavond. Tussen Wageningen en Westervoort ruim 15 kilometer. Uh, dat heeft allemaal zijn gevolgen na een ongeluk vanmiddag bij Arnhem-Noord. De weg is daar tijdelijk dicht geweest. En er zit nog weinig schot in de zaak voorlopig. Alle rijstroken zijn er nu wel weer open. Er ligt rommel op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht-Uithof 8 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. In het noorden een probleem op de A32. Vanaf Veere-Veen naar Weerdum... Na is de weg dicht en staat Philip bij Weerdum ruim 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Had u deze al gehoord? De Beethoven of Business. een van de vele typeringen. Steve Jobs was en is nog steeds het gesprek van de dag in de hele wereld. Steve Jobs, de oprichter van Apple, zorgde ervoor... dat je het internet in je broekzak kunt steken, zei president Obama... in de reactie op zijn dood. Hij was iemand die het talent had de wereld te veranderen. Al dus de president en veel Amerikanen zijn er met de meest. Zo ontdekt Wessel de Jong in New York. De grote Apple Store in New York... Op de hoek van Central Park. Tien uur ochtends en er verzamelen zich hier de nodige mensen. En op de trap naar de winkel toe liggen bloemen. Er liggen ook haastig geschreven stukjes tekst op karton. Keep thinking different. Blijf anders denken. Steve, we will miss you. Zelfs een soort Maria-portretje zie ik hier. Terwijl Steve Jobs, het was toch echt een boeddhist en geen christen. Werd hij in India toen hij daar als twintiger ging rondtrekken. Hij begon het anders denken. De vlag was at half staff coming in from Boston. So when we got here we heard the sad news about Steve Jobs and then this morning we thought we come down here and just see the Apple store and pay tribute. We kwamen hier gisteren aan uit Denver, zagen dat de vlag half stok hing en dat Steve Jobs was overleden. Vandaar dat ik nu even hier naartoe ben gekomen. What does he mean to you, Apple, Steve Jobs? He... Ik ben in mijn 40s, I've just de technologie come just the basic Sony de computers. Ik ben een jaren 40 oud. Ik heb de hele technologie zien ontwikkelen. Begon allemaal bij een, een simpel Sony'tje. En wat we nu allemaal met die technologie kunnen, dat is echt ongelooflijk. En dat zou nooit mogelijk geweest zijn zonder Steve Jobs. Zegt deze moeder die hier. Even komt kijken met haar zoontje. We wouldn't be where we are today without Steve Jobs. Een dame maakt een fotootje van de bloemen met haar iPhone. I like Steve Jobs not because of uh, this, but because the man he was, the how he inspired me. Ik hou erg van Steve Jobs en dat is niet vanwege dit, En dan wijst ze op haar iPhone, maar vanwege het inspirerende figuur die is. Hij heeft mij zo geïnspireerd. Uh, about the way he lived his life, how he believed in what he did. Steve Jobs heeft mij geïnspireerd omdat hij uh, zijn leven leefde zoals hij dacht dat het, uh, dat het nodig was. Het was een, uh, een echte doorzetter. Shocking, ja. Yeah, very sad. I mean, uh, we knew he was ill, but didn't realize to what extent. We so... wist natuurlijk wel dat hij ziek was, maar dat het al zo erg was. Wat denkt u, gaat Apple overleven zonder hem? I hope so. I hope he had the foresight to uh... ja, moeten we nog even afwachten, natuurlijk, of Apple het redt zonder hem. Ik hoop dat hij de nodige voorbereidingen heeft getroffen, Steve Jobs. I think his innovation was uh, incredible. He, he made it uh exciting for consumers to see what the next product was. Zijn vermogen om te vernieuwen, denk dat dat toch het belangrijkste was. De komst van een volgend product was iedere keer weer zo spannend en dat deed hij toch wel ontzettend knap. Gaat het bedrijf gaat Apple overleven zonder Steve Jobs? Definitely. Het moet to. denk niet I don't think he's the only one who's incredibly talented. Perhaps you could even argue Apple played up to that. Absoluut, Apple gaat overleven. Er zijn wel meer getalenteerde mensen, mensen bij Apple. Maar ze hebben bewust, denk ik, een legende ook rond hem gecreëerd. Zonder verder iets aan hem af te doen hoor, natuurlijk. Als je dan kijkt naar de laatste presentatie van de iPhone zonder Steve Jobs afgelopen week, dat was toch een, een hele grijze aangelegenheid. Dat was een non-event. Well, I've already ordered one. En ik denk in a way they did the right thing by calling it the iPhone 4S. Because uh, you know, if it ain't broke, don't fix it. En volgens mij hebben ze het wel slim gedaan met die, met die nieuwe iPhone. Als iets goed werkt, blijven we dan verder af. Maar ik heb er alleen besteld, hoor. En I think the big one is you know simple is beautiful. Ja, ik vind hem heel interessant, Steve Jobs. Ik ben zelf ook een, een ondernemer. En belangrijk vind ik: simple is beautiful. Deze man duidelijk, als zoveel mensen compleet gefascineerd door Apple. Good morning, welcome to Apple. Welcome to Apple, everybody. Good morning, greetings. Grote baas van Apple mag dan zijn overleden. Het is hier toch vandaag bij deze Apple Store. Business as usual. Iedereen wordt zoals gewoonlijk bijzonder vriendelijk welkom geheet in de winkel. En vriendelijk gedag gezegd. Bye bye, guys. Thanks very much. Thanks very much. Bedankt, boeddhistische Beethoven of Business. Het aandeel Apple daalde even vandaag. Herstelde zich vrij snel. Maar dat geldt voor nog niet voor zijn fans in New York. Wessel de jong was dat. Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners demonstreerden vandaag tegen het bezuinigingsbeleid van minister Schippers. Zo'n 8000 mensen kwamen naar de RAI in Amsterdam. De huisartsen zijn het oneens met een miljoenenkorting die ze boven het hoofd hangt. Steven van Eyck van de Landelijke Huisartsenvereniging.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 Minister Schippers zelf was niet bij de manifestatie... omdat ze twee kamerdebatten had. Vanmorgen nodigde ze in onze uitzending de huisartsen uit... om weer aan tafel te gaan zitten om te praten over de toekomst. Maar ze snapt ook wel dat de huisartsen... die uitgestoken hand niet meteen aanpakken. De huisartsen zijn vandaag bijeen om hun ongenoegen te uiten... over de maatregel, dat begrijp ik. Het is nooit leuk als overschrijdingen worden teruggehaald. Dat begrijp ik best. Dus dat zij vandaag vooral zich daarop gefocust hebben... dat begrijp ik goed. Maar de huisartsen zeggen tegelijk van ja, de minister die wil wel met ons praten, maar dat doen we al lang. Ja, maar we praten over het verleden. De huisartsen willen vragen, graag praten over uh, dat zij die 132 uh, uh, miljoen euro niet hoeven teruggeven. Ik wil graag praten over de toekomst. Hoe organiseren we nou die zorg in de buurt? En hoe krijgen we die zorg uit het ziekenhuis naar de buurt? En hoe financieren we dat dan ook? De huisartsen praten ook over de toekomst, want ze zeggen ja, in de toekomst moeten we mensen gaan ontslaan door de maatregelen van de minister. Ja, Ik vind dat veel te kort door de bocht. Uh, om direct over het ontslaan van assistenten te praten, als je ziet dat de huisartsen een norminkomen van, hebben van 100.000 euro. Uh, we zien dat de gemiddelde huisarts nu zit op ongeveer 150.000 euro. En als je vervolgens kijkt dat er praktijken zijn waar schoonmaakdiensten, telefoondiensten, huisvestingskosten aan vastzitten, je zou ook kunnen kijken hoe kun je die delen met andere zorgverleners. Hoe kunnen we het goedkoper doen? Dat moet ieder, uh, be, ieder bedrijf bij tijd en wijle doen. Dus ik vind het ook niet gek als de huisarts daar eerst naar zou kijken. voordat het meteen gaat over assistenten ze ontslaan. minder zorg aan patiënten, eerder doorverwijzen. Ja, een professional moet dat niet willen. Je hoort dan ook weer huisartsen die zeggen. ja, maar ik verdien helemaal niet veel geld. Ik heb een, ik heb een huis, hoorde ik vanochtend op de radio. waar de vloeren doorzakken en ik kan het niet betalen. Ja, ik weet niet wat voor huis en wat voor grond en wat voor uitgaven huisartsen hebben. Wat ik zie is uh, wat onze mensen berekenen. Wat wij geven, uh, uitgeven aan huisartsenzorg. Hoeveel huisartsen er zijn. Uh, hoe zij hun praktijk runnen. En wat ze daarvoor assistenties in dienst hebben. Dat zijn allemaal berekeningen. En dan komen wij op dat een huisarts vos zit boven het norminkomen. Blijft ook na de dag van vandaag die uitgestoken hand, dat u zegt ik ga praten over de toekomst, blijft die uitgestoken hand staan? Ja, heel graag. In het belang van de patiënt is het echt nodig dat we rond de tafel gaan zitten en dat we kijken hoe we de zorg opbouwen dicht bij mensen in de buurt. Al dus minister Schippers een hoopvolle minister... in gesprek met verslaggever Marcel Bril... vanmiddag in Den Haag tussen wat debatten door. We blijven in Den Haag aan het eind van deze uitzending... want de Tweede Kamer gaat vanavond als een van de laatste landen in Europa... stemmen over de uitbreiding van het Europese noodfonds. Peter Blok gaat dat fonds volgen, doet hij de hele dag al. Um, kun je misschien al een vooruitblik geven over wat er gaat gebeuren? Kunnen Rutte en de jager van het kabinet opgelucht ademhalen? Ja hoor, want uh, Nederland stemt net als al die andere landen... Landen en bijvoorbeeld Duitsland vorige week... ook voor de uitbreiding van het Europese noodfonds. En daarmee staan we garant alweer voor maar liefst 100 miljard euro. Niet omdat we het zo leuk vinden, maar om de euro te redden. Zegt Mark Harbers van de VVD het voelt niet goed om geld te moeten geven aan een land... wat zelf een potje heeft gemaakt van zijn begroting. En tegelijkertijd weten we dat als je dat niet doet... hier de schade in de honderden miljarden kan lopen. En dat is dus ook de enige reden waarom we dat doen... onder de strikte voorwaarden. En dat is dan een goede redding. Want er is één ding erger dan niets doen en dat is een slechte redding. En dat zouden we nooit moeten willen. Ja, de, het kabinet is ook uh, vooral afhankelijk van de steun van de Partij van de Arbeid. Die krijgen ze van Ronald Plasterk. En hij moet het kabinet redden omdat de PVV geen enkele euro richting Griekenland en richting Europa wil. Plasterk van de Partij van de Arbeid. Dank ook voor het nadrukkelijk openhouden van de mogelijkheid dat het euro steunfonds als dat nodig is... En als er aan randvoorwaarden wordt voldaan, waaronder natuurlijk een streng toezicht op uh, het niet overschrijden van um, uh, de begrotingsruimte, um, um, dat het dan eventueel uh, sterker wordt gemaakt. Um, en wat dat betreft zou ik de vergelijking willen trekken uh, voor het steunfonds met uh, de mobiele eenheid bij een, een voetbalrel... Als er een paar politieagenten staan, dan heb je kans dat er een vechtpartij ontstaat. Maar als er genoeg mobiele eenheid staat, dan zal niemand het in zijn hoofd halen om een vechtpartij te beginnen. En dan heb je ze dus in feite niet nodig. En zo hoop ik dus ook dat bij het Eurofonds steunpakket geldt, dat als het maar groot genoeg is, dat er dan geen aanspraak op hoeft te worden gemaakt, waardoor het in feite iedereen minder geld kost. Dus uh, steun voor die aanpak. Ja, de steun voor die aanpak van Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. De SP en ook de gedoogpartner, de PVV, die stemmen tegen. Tony van Dijk van de PVV. En als deze overeenkomst dan toch wordt aangenomen... dan vindt de PVV het onbegrijpelijk dat het een blanco-check van 100 miljard betreft. Zonder dat bekend is hoe en wanneer dit geld wordt uitgegeven. En dat is pas onverantwoord, minister. Gaat het straks met meerderheid van stemmen? Gaat het straks als vijf landen akkoord zijn? Dan gaat het door, lees ik ook. Gaat het straks in unanimiteit? We weten het niet. We geven gewoon 100 miljard. En we hopen en we bidden dat het allemaal goed komt. Ja, en de PVV gaat ervan uit dat het niet goed komt. Die stemmen dus uh, tegen alle Tweede Kamerleden. Die moeten verzamelen. De stemming is later vanavond over dat, dat noodfonds. Wordt het een latertje, Peter? Nou, dat valt wel mee. Oké, okay, nou dat is prettig, zeker. We gaan Ruim voortslapen gaan. Zeker dat we weten ook wat de uitkomst wordt. Wie het wil volgen, kan dat doen op Politiek24, het digitale kanaal. Of via onze site nos.nl. Alle achtergronden natuurlijk vanavond ook in, met het oog of morgen. Vanaf 11 uur om half zeven naar het nieuws um, gaat Joost Eertmans verder van WNL met avonds. We gaan verder. Tim, zeker we gaan los. We gaan verder eh, met avondspits om, om iets over half zeven. Want tijdens die financiële beschouwingen heeft het Partij van de Arbeid... het onzalige plan gelanceerd om een rijke tax in te voeren. Dat betekent 60% voor de rijkeren in dit land eh, mogen ze gaan dokken. 6 op 10 eh, euro's mogen ze bij meneer De Jager in gaan leveren. Een heel slecht plan, vind ik. En ik ga straks uitleggen waarom ik dat vind. Maar wat vindt u? Een rijke tax is asociaal. Dat is hem voor vanavond. 0800 1121 of... Twitteren via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Het mag hashtag Avondspits zijn. Allemaal prima. Maar 081121 kan u nu vast bellen. Een rekentax is asociaal. We zijn er met Avondspits van WNL. Zo direct naar het NOS Journaal. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,9%. Waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt.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 Banken kunnen ruim een jaar ongelimiteerd geld lenen bij de Europese Centrale Bank. En door de maatregel kunnen banken makkelijker aan geld komen. In de huidige situatie durven banken elkaar vanwege de crisis vaak geen geld meer te lenen. Beurzen reageren positief op de maatregel van de ECB. In Amsterdam sloot de AEX 2,8% hoger.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 Het weer. Marco Hoef. De komende 24 uur moeten we sowieso rekening houden met een flink aantal buien. Dan kan het bij onweren, in eerste instantie vooral in het noorden van het land, morgen overal. Vannacht zijn er ook wel opklaringen tussendoor... en koelt het in het binnenland af tot waarden tussen de 6 en 8 graden. Aan het eind van de nacht staat er dan de meeste wind. Misschien wel in de buurt van een stormachtige kracht 8. En de richting is noordwest. Morgen blijft het sowieso flink waaien tussen de windkracht 4 en windkracht 7. Meeste wind aan de kust. En bij buien zitten er dan ook nog eens uitschieters tot maximaal zo'n 90 km per uur. Morgen wordt het 14 graden, dat is aan de frisse kant. Want het weekeinde ziet er wisselend uit. Met vaak wel veel bewolking. Met van tijd tot tijd regen. En de wind neemt tussen zaterdag en zondag in de nacht eventjes af. Maar daarna gewoon weer toe. Om maandag weer op herfstachtig niveau te zijn. Met maandag nog steeds veel bewolking. Maar daarna wordt het langzaamaan wat beter. Aan bij verkeersinformatie. Er zijn grote problemen bij Den Haag nu op de A12. Er brandt een brand op de Westfriedweg. Dat ligt vlak naast de A12 Den Haag-Utrecht. Vanwege die brand heeft de politie de A12 in beide richtingen afgesloten... tussen Den Haag Centrum en het knooppunt Prins Klausplein. Onduidelijk is hoe lang dat nog gaat duren. Het zorgt inmiddels wel behoorlijk voor vertraging... zowel richting Den Haag als Den Haag uit. Verder vanuit Utrecht naar Arnhem op de A12... tussen de afgezet Wageningen en Arnhem-Noord, 8 kilometer. Op de A50, Os richting Arnhem, nog een restant van de file... tussen Renkum en Grijsoord, 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Rijkentax is asociaal. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL en tot 7 uur kunt u weer mee praten. Bel WNL, 0800 1121. 60% belasting moeten de rijken van Nederland gaan betalen... als het aan de Partij van de Arbeid ligt tenminste. Iedereen die meer verdient dan anderhalve ton per jaar... moet zes van zijn welverdiende 10 euro's naar de fiscus gaan brengen. En daarmee kan de PvdA weer een bank in het buitenland redden... of in een volgend kabinet een paar linkse hobby's financieren... zoals het subsidiëren van een paar kansenwijken... of het land volzetten met meer windmolens. Ik vind belastingverhoging altijd een maatregel... van uitgedoofde en luie politici. Als ze niks meer kunnen bedenken of te slap zijn... om dieper in het eigen vlees te zijn snijden, dan pakken ze het geld van de burger af en dan het liefst van degenen die het er het hardst voor gewerkt hebben. Het is zuivere symboolpolitiek. Het levert de schatkist hoegenaamd niks op. Sterker, het kost meer dan het zal gaan opleveren. De rijke tax is dus asociaal. Bel WNL 0800 1121 60% dus uh, op het toptarief. Dat is wat de Partij van de Arbeid voorstelt. Bij monden van Ronald Plasterk. Onze, uh, of onze de Partij van de Arbeid. Uh, woordvoerder financiën. die nu nog steeds in de Kamer bezig is. Anders had hij ons, denk ik, graag te woord gestaan. Ja, ik vind het een asociale uh, tax die men invoert. Het heeft ook helemaal. Het is nog nooit uh, zo berekend dat het iets oplevert. Het kost juist veel meer geld. En daar wil ik dus ook uw mening over horen. 081121 uh, kan ook getwitterd worden via hashtag WNL. hashtag Eerdmans. Aan de lijn is wel een andere partij van de arbeidman van het eerste uur bijna Willem Vermeend oud-minister van sociale zaken, staatssecretaris van financiën geweest en hij was degene, luisteraars, die de toptarief wist te verlagen zelfs als PvdA-bewindspersoon van 60 naar 52 procent. Meneer Vermeend, goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, hallo. Uh, ja, we kunnen ook uh, jij zeggen Willem. Ja ja. Uh, we, de rijken worden weer eens gepakt door de PvdA. Wat vind je daarvan? Nou, laat ik uh, vrij simpel zeggen. Uh, ik vind het een, uh, een domme belasting. Uh, hij werkt averechts. En ik kan me ook niet voorstellen dat er over nagedacht is. Want als je de moeite had genomen om te kijken naar het vleden, dan zou je dit voorstel nooit gedaan hebben. Wij zijn in Nederland begonnen met 72%. Dat levert er niks op. Dat levert de belastingvlucht naar Duitsland op. Uh, dat levert ook banenvlies op. In mijn tijd hebben we uiteindelijk besloten, uh, ook kijken naar het buitenland, kijken naar de internationale ontwikkelingen, hebben we toen besloten om van 60 naar 52 te gaan. En dat heeft ons land voordelen gebracht. Extra werkgelegenheid, extra bedrijven, extra economische groei. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat men met deze symboolpolitiek komt, die uiteindelijk ook slecht uitpakt voor middel. Uh, zeg maar, Kiezers, lage opgeleide kiezers, waar de het naar bij voor opkomt. Kijk, nou... Want uiteindelijk betekent dat heel slecht voor je economie. Ja, wat, wat is dan je analyse? Hoe komt zo'n plaswerk die is toch niet echt op zijn achterhoofd gevallen, zou je zeggen, toch bij zo'n onzalig plan? Is het puur voor de bühne? Nou, ik denk in de eerste plaats heeft Plaskest zijn huiswerk niet gedaan en dat is gewoon vervelend. Hij moest zijn huiswerk doen. Plaswerk is geen econoom was een, een, een uitstekend onderzoeker op het gebied van een, een natuurkundige onderzoeker. Maar hij is geen expert op het gebied van de economie. Geen expert op het gebied van fiscaliteit. En hij heeft zijn huiswerk slecht gedaan. Nou. Want als hij zijn huiswerk goed had gedaan, dan had hij kunnen zien dat het Centraal Planbureau al eerder heeft gezegd dat een belangrijk deel van de opbrengst gewoon weglekt. He, die komt gewoon niet binnen, omdat het negatieve effect heeft. En bovendien had hij gezien dat uiteindelijk de Nederlandse topinkomens, als je het uitrekent, in vergelijking met het buitenland, al tot... In het top belast zijn. Dus ja. De Nederlandse hoge inkomens zijn in vergelijking met het buitenland zwaar belast. Ja, onze sterkste schouders dragen dus ook al lange tijd de zwaarste lasten. Maar hoe vind ja. jij trouwens, hoe vind je dat Ronald Plasterk het doet als, als financieel woordvoerder in het algemeen? Nou, laat ik dat zo zeggen. Ik, bedoel, ik ken Ronald goed. Uh, ik ben het hier met hem oneens. Ja, maar hoe doet uh, hij het? Nou, ik vind dat hij wel actief opreedt. Hij, hij, hij, hij slaagt ook in om, om uiteindelijk iedere keer voor de voet te komen. Alleen met de verkeerde voorstellen. Ja. Hier win je geen kiezers meer. Dus hier wil geen nee, kiezers dat mee is dus al duidelijk uit de peilingen. Maar ik vraag me namelijk af, Willem Vermeent... of jij je nog wel thuis voelt binnen zo'n Partij van de Arbeid uh, op dit moment... Nou, ik ben uh, typisch iemand die niet snel wegloopt. Uh, dat doet onze voorzitter wel, heb ik gezien. Ja. Uh, ik doe dat niet. Uh, ik blijf uh, aangeven wat ik vind, uh, mijn eigen opvattingen. En ik geef ook aan wat ik vind wat er beneden moet gebeuren. En als het blijven dat we niet met me eens is, vind, vind ik dat jammer. Maar ik ben niet iemand die uh, als een partij op een gaat ligt, uh, een dus pleegt. Nee, maar als we alleen maar domme voorstellen zoals deze rijktaks blijft voorstellen, dan is Willem Vermeent is het op een gegeven moment toch ook wel te gortig. Nee, maar Willem je dat het een dom voorstel is. Dat hoor je toch? Ja, dat zeg ik. Maar als we maar blijven, door... <laughs> <laughs> ja. maar als we maar blijven doorgaan, willen, Dan is het voor jou misschien ook een keer de emmer vol. Maar goed, ik... Nee, maar kijk, ik, ik, ik ga er altijd vanuit. Ik ga er altijd vanuit. Ik ben optimistisch je weet, Joost. Ik ja. ga er altijd vanuit... ...dat ik nog een belangrijke bijdrage kan leveren aan, aan ideeën en voorstellen waar ze wat mee doen. Dat hoop ik al Nou, zeker. Is, ik, ik, ik heb Steve Jobs in memoriam. Ik heb hem vanavond horen zeggen ja. op een oude opname dat hij zegt... ...het beste voor een team is zoals de Beatles werkte. Tegengestelde ja. uh, meningen. Ja. daar komt het beste product van. Nou, dat, blijf, dat bewijst hij zeker, de Beatles ook. En misschien Willem Vermeent ook al met de Partij van de Arbeid, zou ik zeggen. Blijf er vooral tegen inknokken als het jou niet bevalt, uh, Willem. Want daar heb okay. je de... Hè? Ga je doen? doen? Oké, okay, want daar heb je de hersens voor gekregen, wil ik zeggen. Die heb je en die moet je gebruiken. Willem Vermeend, hoorde u, de oud-minister. Die het dus totaal niet eens is met Plasterk. Die de rijke tax voorstelt. 60% toptarief. Mijn lieve hemel, dat is zes van onze zuurverdiende 10 euro'tjes. Gaan dus gewoon naar uh, Jan-Kees de Jager en zijn bende. Dat moet je toch niet willen in dit land. Het, we het werkt ook niet. Het levert niks op. Mensen rennen gillend het land uit. Banenverlies, werkgelegenheidsverlies. Het werkt totaal niet. We gaan ook voorstanders spreken. Want die komen er ook aan. Jaap Smit van de CNV krijg ik aan de lijn. Die is heel erg voorstander. En er zijn ook Genoeg mensen die inbellen, dat kunt u ook doen. 0800 1121. Ik zeg: de Rijkentax is asociaal. Marcel de Jong twittert: Rijkentax belachelijk. En Karel de Haan tweet juist wat anders. Perfect, zou eigenlijk 70% moeten. 70% moeten zijn, uiterst sociaal. Nou, je mag inbellen, Karel, dan uh, wil ik graag met je, met je vechten. Kate Bentvelsen roept, met een rijke tax jaag je ze allemaal België en Duitsland in. Klopt, dat zegt onze vriend Willem Vermeij net ook. Pjotter, die heeft een hele leuke, die zegt, willen ze besparen? Doe dan wat Theo Maas zegt. Goede doelen sponsoren en een collecte houden voor defensie. Kijken wat er dan gebeurt. Precies omgekeerd. Ja, dat is een hele goede. Um, Cees van Heuvel zegt... Belasten naar inkomen is niet asociaal. De groter wordende tweedeling is dat wel. En Alexander Hilbert zegt via Twitter... Alle arme sloebers 1 euro extra laten betalen... levert meer op dan alle rijken 10 euro laten betalen. Zo kan die ook inderdaad. Wie heb ik aan de lijn? Jaap de Vries uit Meer. Goedenavond. Ja, goeiedag. Met Jaap hier. Nou, uh, ik ben er... Uh... Of, of, of, ik ben er wel voor, eh, laat ze maar betalen, vind ik. Wel laten betalen, dus de rijken moeten, moeten, moeten bloeden? Ja, nou, kijk, uh, als je daar van de week weer op de radio, dat er uh, een woning uh, te koop staat van uh, 11 miljoen, wordt vier uh, afgehaald. Nou, dan uh, vind ik, uh, dan kunnen ze nog wel een uh, paar dubbeltjes missen. Maar ja, ze rennen het land uit, want men verdwijnt en neemt de banen mee, als je het zo doet. Ja, ja, dat is ook wel. Kijk, uh, ik ben vrachtwagenchauffeur, ik werk uh, gemiddeld 15 uur op de dag. Ja, dan, dan. En, uh, ja, nou, dan. ik heb soms het idee van ik kan beter asociaal worden en uh, gewoon bij u lopen, een beetje de boel bij elkaar lopen, dan ben je beter. U dan zou je ting worden gaan dan. Oké, okay, dank je Jaap, uit Drenthe zo te horen. Uh, Joris van de Ven uit Groningen, goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg ik. Uh, maar. Ja, ik storm me een beetje aan wat je zegt. De mensen die het hardst werken, worden het hardst voor gepakt. Ja. Maar uh, er zijn een heleboel uh, mensen in Nederland die uh, hard werken. En, goedenavond, dag, uh, ja, zijn er zijn een heel veel mensen die uh, hard werken en uh, die toch uh, uh, ja. uh, niet veel verdienen. Nee, ik hoor er ook bij hoor. Ja. U ook waarschijnlijk, maar dan nog zeg ik, dat ben ik met je eens. Er wordt hard gewerkt, ook aan de onderkant, kom op tuurlijk. Uh, nou, ja. De hele grote onderkant niet, want daar zitten mensen in uitkering. Daar wordt niet heel erg veel hard uh, voor gewerkt. Maar het punt is dat, dat de hard werkende rijken wel heel veel hebben opgebouwd. Hè? Niet alleen aan eigen inkomen en huis en tuin, maar ook een fantastisch bedrijf hebben neergezet. meestal Met een hoop mensen die daar werken. En dat is werkgelegenheid. Dat is werkgelegenheid, ja. Maar ja. goed, uh, ik, ik, ik snap op een gegeven moment soms de, de, de, de inkomensverdeling niet. Ik zie mensen heel hard werken en weinig verdienen. Bijvoorbeeld in de zorg, uh, bijvoorbeeld in het onderwijs. Ja. En uh, die en, zie ik ook heel hard werken. En dat vindt en, u dat, asociaal, zeg maar? Dat dat niet betaald wordt? Dat dat niet betaald ja. wordt. Oké. Okay. Uh, nou, dat is een duidelijk, duidelijk verhaal. Maar jongens Joris van de Ven uit Groningen hoorde u. De Twitter komt Gerda Velko binnen. Die zegt, rijke tax lost niks op. Deze groep is te klein om structurele tekort aan te vullen. Ja, voor het, goede, voor het idee, het is inderdaad een zodanig kleine groep. Ja, boven 2,5 ton is het geloof ik 14.000 mensen die dat verdienen. En je haalt er nog niet eens een stuiver op... als je het vergelijkt met het enorme tekort wat we hebben. De 30 miljard die moet worden omgebogen in feite. Dus het, het is ook een druppel op de gloeiende plaat, de rijke tax. Je pest er een hoop mensen mee weg en je raakt er helemaal niet van... Uh, je, je wordt er niet beter van. En dat zegt Willem Vermeent ook. En als Willem Vermeent, dat zegt namens de Partij van de Arbeid... wie wil hem dan nog tegenspreken? Um, Annelijn, Jan Edens uit Horen. Ja, ik wil het graag tegenspreken. Ik hoorde dat in het nationaal inkomen... dat daar een heel groot percentage verdiend wordt... in de financiële sector. Of het nou 10 of 20 procent is, weet ik niet. Maar het was een hoog percentage. Ik denk dat geld bedoeld is als smeermiddel om transacties mogelijk te maken. En ik denk dat nu geld gebruikt wordt om meer geld te verdienen. En het is geen smeermiddel meer, maar het is een doel geworden. Ja, u... En ik denk dat dat heel fout is. U zegt... En als een voetballer ja. zeven keer zoveel verdient als een minister-president... dan zeg ik van, nou, die voetballer moet 99% betalen. Ja, het hij... is sport, het is een spel en het is krankzinnig... Maar... dat de minister-president, die zou van mij wel iets meer mogen verdienen... Maar dat zoveel anderen zoveel keer meer verdienen. Een woningbouwcorporatiedirecteur meer verdient dan de minister-president. Oh, maar wacht even. De, de, de minister-president is ook het bokje. Want minister Plaster, meneer, meneer Plastek zegt ja? dat ook de minister-president... ...valt boven zijn, de Plasterknorm. Dus die wordt ook in de rijke taxen uh, gezet. Okay, dus zo, daar hebben we het de al de... over, hè? Je moet het procentueel verdienen. Iemand die een miljoen verdient, moet zoveel procent betalen. Maar iemand die 10 miljoen verdient, die moet veel meer betalen. Ja, maar dat is ook eigenlijk asociaal. Want iemand die heel veel verdient, betaalt al heel veel belasting... over een heel groot bedrag. Dus dat is maar dubbel gepakt. Maar hij veel en veel meer over. Ja, en zo ken ik. En is niet het doel. Het is een smeermiddel. Ja, zo kan, ik het ook. zo kan ik het ook. Jan Edens, dat ben ik dan niet met je eens. Maar goed, dat, we, we, we, zijn er niet, we zijn er niet mis twee uitgekomen. Dat geeft niks, want er wordt heel veel gebeld door anderen en velen. Gerda Vellekoop is, uh, is genoemd op Twitter. Uh, Ronald uh, Kieft vraagt zich ondertussen af... zou Eerdmans nou vaak overleggen met Dion Graus over welke bril te dragen? Waar koop je zo'n bril? Ja, dat, uh, dat is niet het geval. Ik overleg niet met Dion Graus over mijn bril. En overigens is die bril in Den Haag gekocht bij een topzaak. Dus dat, uh, daar kan ik helaas geen reclame voor maken. Roland. Um, aan de lijn is uh, Joop Meijer uit Almelo, goedenavond. Goedenavond, meneer Evans. U met Joop Meijer. Ja. Ja, ik uh, vind die stelling ben ik niet helemaal mee eens. Ik vroeg me af op die argumenten hoe, hoe, ver, hoe ver die uh, onderzocht zijn. En of u en meneer Vermeent niet ook een beetje voor eigen parochie spreken. Waarom zou Vermeent voor eigen parochie spreken? Nou, het zou me niet verbazen als meneer Vermeent in de toptarief valt qua inkomen. Ja, maar dat, dat lijkt mij sterk dat hij zich. Dat, kijk, het is een econoom die wil zijn. Uh, en hij is een politicus bovendien. Boven, denk ik niet dat hij heel zijn leven op dat toptarief zat. Ik ben wel met u eens dat hij veel verdient op dit moment. Dat, dat denk ik ook. Maar hij gaat toch niet zijn eigen belang via de politiek uh, op die manier naar voren brengen? Dat lijkt mij sterk, eerlijk gezegd. Oh, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, u, u zegt dus dat mensen het land uitlopen. Ja, dat, dat, dat, daar heb ik zo ja. mijn twijfels over. Ik kan me best voorstellen dat er best wel mensen zijn die zeggen: van Nou, het is, gaat nu economisch moeilijk. Ja. Uh, ik wil best iets extra's betalen. Maar Joop, alle internationale vergelijkingen geven aan dat een verhoging naar 60% belasting meer kost dan het de schatkist oplevert. Ja, nou, dat kan je dan. Maar voor, mij, voor mij is het een eenvoudige berekening. Met de Belastingdienst in, pla uh, nee. in plaats van uh, 50% rekent 60% voor mij. Ja, ik zou het ook denken. Maar de, de, de, de onderzoeken laten het anders zien. Bovendien verschuift het werk naar het buitenland. En dan komt het in allerlei Engelse onderdelen van een bedrijf terecht, bijvoorbeeld. En dan verlies je werkgelegenheid en geld. Dus daar... Goed, we gaan een ondernemer aan het woord laten, want aan de lijn is nu Yves Ge Geirard. Sorry, Yves, ik heb vor, volgens mij je naam vorige keer ook verkeerd uitgesproken. Ja. Ik, ik probeer het nog. Zeg jij het nog een keer. Gewoon, een, gewoon een Yves Geirard? Yves Geiraad, makkelijker dan ja. je denkt vaak. Uh, hi, Yves, goed. hi, goedenavond. Uh, jij, ja, die rijke tax. Wat vind je? Asociaal of niet? Nou ja, ik, ik vind de woordkijs asociaal, uh, denk ik, ik vind olie dom. Uh, kijk, waar het om gaat, ik, ik, hoor, ik krijg even mee wat die meneer net zei. Ik kan best begrijpen dat er mensen die het moeilijk hebben op het moment... en dat, uh, dat er continu bezuinigingen worden aangekondigd... dat je zo'n gevoel hebt van ja, haal het maar bij de rijken. Dat is een gevoel wat ik begrijp. Alleen, alles, ik weet niet wat Vermeent heeft gezegd, maar alle statistieken wijzen uit dat elke verhoging gewoon alleen maar leidt tot reductie. Ja. En uh, het, het klinkt natuurlijk hartstikke sympathiek vanuit uh, de SP en vanuit de PvdA... en vanuit GroenLinks om te roepen, ja, de, schouder, de, hè, de sterkste schouders moeten de zwaarste mm -hmm. lasten dragen. Maar we vergeten één ding. Nederland uh, samen met Zweden en Denemarken... is al een land wat, wat de hoogste belastingdruk heeft. En Ter wat ja. het bizar, bizar is, we hebben de, wij, wij de minste klagers. Een land als Gietenland, waar de belastingdruk relatief lager is, maar waar eigenlijk niemand mm -hmm. belastingdruk uh, betaalt, daar hebben we de meeste klaar. Dat is opvallend, dus je, uh, ja. Nee, ja, dat klopt. Dat is hetzelfde als je in een bedrijf zegt: oké, okay, je hebt de hoogste omzet, laagste bonus. Laagste omzet, hoogste bonus. Nou, dat werkt niet in een onderneming. En ik denk een land waar we 240 miljard euro aan in inkomsten hebben gemiddeld 130 miljard aan belastinginkomsten. Hoe kan het nou zo zijn dat de overheid nog steeds niet zijn broekhoog kan houden? Dat is en een... alle, alle maatregelen die we bedenken, die hebben gewoon geen zin. Waar ik wel groot voorstander van ben, is om het bankgeheim achter te schaffen. Want ik weet, en het is een algemeen bekend feit, zonder dat het eigenlijk open in de discussie is, er is veel te veel anoniem geld gestald in Zwitserland en in Lichtenstein, en dat is geld dat gewoon aan de Nederlandse economie behoort. Ja. ja, daar, zouden ze, ze, ze daar moeten... is de jaren mee bezig toch, Yves? Je die, die staat met een zwarte landenlijst met Zwitserland erop. Ja, en daar, maar daar is het gaat het. allemaal te traag. Ja? Kijk, we ja. hebben het over Europa. Laten we nou eens een keer voor zorgen dat we een Europa hebben. En daar moeten we met ja. allen voor pleiten. Waarin we een transparant belastingssysteem hebben. En leg mij nou eens uit waarom... Uh, als ik in een kantoor werk in de Zuidas... En mijn buurman, die in hetzelfde kantoor zit, die komt uit Engeland. Waarom betaalt hij de helft van de belastingen? Omdat ja. hij een expert is. Dat klopt niet. En ja. dan zegt de politiek: nee, maar anders krijgen we geen investeringen. Dat is gelul. Dus als we echt miljarden willen ophalen, dan, dan moet je het daar doen. Ja. Wij zijn het land waar we het beste systeem van belastingen hebben. We hebben een geweldige belastingdienst. Dus je kan er negatief over zijn. Maar zij weten wel degelijk hoe ze het werk moeten doen. Ja. We doen het eigenlijk hartstikke goed. Maar we moeten zorgen dat er in Europa een eerlijk systeem komt. We moeten voorkomen dat er een zwart geld gaat ontstaan. Want ik voorspel jou, als er verhogingen komen, mensen gaan vluchten, mensen gaan uh, zwart geldtransacties doen. Je moet gewoon zorgen voor een sympathiek systeem. En vooral ervoor zorgen dat we afkomen van de excessen van de vlucht. Gewoon één systeem in Europa, want er zit hartstikke veel geld in. Ik bedoel, Charline, ja, ik moet, ja, ik moet even, het is Charlene Carvalho Heineken. We moeten even opdraaien We zijn niet in buitenhoofd ja, ja, ja, dat we een uur de tijd het hebben. De aan het hart het ja, ik snap het. Je bent bevlogen en je vraagt. Je stelt ja. het wel op een manier dat ik denk, ik, ik sta er als een, als een, als een vent ja. achter. Maar jij zegt ja, de belastingmoraal, dat is het probleem. Het gaat inderdaad om wat we naar het buitenland allemaal eigenlijk ik aan geld. Of, politiek, af, af, zijn afzet. Politieke statement. Ja. Okay. We moeten samen moeten het oplossen. Samen oplossen. Yves, dank je zeer. Yves Geiraat, zo zeg ik het goed. Ze hoorden u topondernemer, bekend van de Miljonair Fair en veel meer. Hij zegt, ik ben het met Vermeend eens. had het Vermeend niet gehoord, maar die zei precies hetzelfde. Dus ze vinden het onzin dat die rijke tax ook maar iets uh, zal opleveren. De rijke tax is asociaal, dat vind ik. En daar kunt u dus op bellen. 0800 1121. Het is een voorstel van de Partij van de Arbeid. Maar zelfs Willem Vermeend, als Partij van de Arbeid lid nog steeds... die zegt, het is werkelijk waar een onzinnig verhaal... want het levert niks op. Het kost alleen maar geld... en een hoop banen verdwijnen. in de Wild zegt, de rijke tax komt volgens mij voort uit misgunnen. Het lijkt me beter om eens zaken, Eerst zaken als de hypotheek met de hypotheekaftrek bezig te gaan. Uh, op, uh, op lijn drie, meneer Koskoen uit Arnhem, goedenavond. Goedenavond, uh, ik ben het eens met uw stelling, dat het gewoon onzin is uh, ja. om, om die tax door te voeren. Ik vind het ook inderdaad gewoon asociaal. Uh, wat mij opvalt hè en wat ik heel erg eigenlijk nergens hoort uh, terugkomen, is wij hebben het altijd over de belastingbetaler. Terwijl het allerlei financiële instellingen, banken, toezichthouders zijn die falen. De banken hebben een, uh, in sommige landen een dusdanig budget dat groter is dan tot het totaal inkomen van een land. Terwijl we daar geen uh, invloed op hebben. Zij mogen zelf beslissingen nemen. En uiteindelijk draaien wij als belastingbetaler op... voor de fouten en falen die zij ja. maken. Nou. Wat ik ook nog heel erg raar vind... is dat wij de leningen die wij in de eerste crisis hebben gegeven... die zijn onderhand allemaal al afbetaald. Hoe kan een instelling in hemelsnaam dat soort bedragen... kennelijk met winsten... vervolgens in zo'n korte tijd alweer terugbetaald hebben? En mijn op is toch veel logischer zijn als die financiële instellingen en banken en partijen die, die voor dit soort zaken verantwoordelijk zijn uiteindelijk ook opdraaien voor de kosten die daaruit zijn ja. voortgekomen. Dus dat Kunnen ze ook makkelijk betalen? Want als je wel eens verdiept hebt in dat fractional banking of hoe ze dat tegenwoordig ook noemen, ze maken van geen geld, nee. maken ze geld, en maken ze winst en winst. Dat klopt, maar dat is al. Werd eerder ook gezegd. Dankjewel, Kusjoen. Want we gaan door. Je was het eens met, met mijn stelling dat de rijke tax asociaal is. Uh, Frans zegt. Uh, de rijken bloeden niet. Die kopen zonder te weten wat iets kost. Uh, zegt hij op Twitter. Dat uh, spreekt zijn angst uit. Ik ben bang dat de belasting omhoog gaat. Dat ze hun bruto loon ook omhoog gaan doen. Om hetzelfde te verdienen. Dat is inderdaad de, de angst dat ze nog meer bonus gaan vangen. Uh, of wat voor opties en dergelijke dan ook. Om toch te voldoen aan hetzelfde inkomen. Als die belasting omhoog gaat. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Kees Bentvelsen zegt ook. Oh, ik ben het met je eens, Eerdmans. Ik ben verre van de rijk. Maar van mij Morgen de rijken minder belasting betalen. Laat de bedrijven maar komen. Dat uh, wordt getwitterd. Dat kunt u ook nog doen. Hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Hashtag Avondspits. De rijke asociaal. Nu aan de lijn. Een duidelijke tegenstander. Uh, Jaap Smit van de CNV. Hij is voorzitter. Jaap Smit, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, u, u heeft eerder, als, dacht ik, in ieder geval de FNV heeft het voorgesteld. 60% belastingtarief dat, heb dat hebben wij voorgesteld. We hebben jullie voorgesteld. Boven de 2,5 ton, dacht ik, hè? Nou, wat, wat, wat wij zeg maar, heel uh, sociaal zouden vinden in een tijd waarin enorme offers gevraagd worden aan de onderkant van de, van de arbeidsmarkt en ook de onderkant van de samenleving. Ik heb er net vanmiddag weer een debat ergens over gevoerd. Er is echt kaalslag wat er plaatsvindt. Dat zou je asociaal kunnen noemen en je zou het zeg maar, heel sociaal kunnen noemen als wij een tijdelijke maatregeling noemen waar, waarbij zichtbaar wordt dat ook de rijken onder ons gewoon een gebaar maken en, uh, en ook uh, de, de bezuiniging aan het lijven ervaren. Dus ik denk dat het een hele verstandige zet zou Maar mij. nou heeft Willem Vermeend, partij van de arbeid lid, net als het Plasterk, het, pla, het plan helemaal uh, afgeraden. Hij zegt het is onzinnig, het levert absoluut niet meer op, mensen worden het land uitgejaagd, het, het is een, uh, we hebben de ja, hoogste belastingdruk ter maar, wereld. Maar, He, het heeft totaal ja. geen zin. Het is symboolpolitiek. Dat heeft hij net bij ons dus, gezien. Dat, dat, voor een deel is ze daar gelijk in. Voor een deel is het ook symbool. Je lost er ook niet de, de, de hele financiële problemen mee op. Maar om het draaglijk te maken. De, de offers die je vraagt aan de onderkant. En de, de meest kwetsbare in de samenleving. Is het is een gebaar die je ook aan de bovenkant vraagt. Is zeer op zijn plaats. En volgens mij laten mensen zich niet zo gauw het land jagen. Ik zeg ook niet dat het voor altijd moet zijn. Maar juist in zo'n tijd als deze. Zou het een goed symbool. En die symboolwaarde moet je niet onderschatten. Ja maar, dat... ja, maar dat symbool is ook dat mensen inderdaad zeggen van... dan bekijk het maar, dan duw ik mijn inkomen op papier omlaag. Ik duw een aantal dingen in een poot in het buitenland van mijn bedrijf... zodat ja, maar... het niet meer zichtbaar is. En dat is dus eigenlijk flauwekult. Mensen worden dan gedwongen ja. om dat soort rare maatregelen te nemen. Ja, natuurlijk zullen er mensen zijn die zeg maar, weer de mazen uh, zullen vinden. Maar ik denk dat er ook heel veel goedbedoelende mensen zijn die dit zullen begrijpen. Alleen omdat het feit dat een aantal rijken zelf aangeeft of het nou hier is... en zelfs in Amerika is het ook het geval, maar ook hier... We zijn best bereid om daar een, een, een bijdrage in te leveren. Dus ik zou maar een beetje uitgaan van het goede vertrouwen... en dat er heel, heel veel mensen zijn die dat heel redelijk zullen vinden... juist in deze tijd waarin zoveel gevraagd wordt van juist die mensen... die bijna niks te maken hebben. Oké, okay, u hoort Jaap Smit, voorzitter van het CFV, een duidelijk tegengeluid. Hij zegt juist wel, boven die 150.000, 180.000 van de premier, zeg maar... moet er 60% gegeven worden, dus 6 van de 10 euro's naar de fiscus toe. Wat vindt u, we zijn er nog tot 7 uur, 0800-1121. Uh, uit Uithoren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zegt u het maar. Vindt u het asociaal, de rijke tax? Ja, ik zou het niet asociaal willen noemen, maar ik ben het volledig met je eens... dat er geen rijke tax moet ge, uh, gegeven worden. Dit land heeft namelijk geen inkomstenprobleem. Wij heffen gemiddeld het meeste belasting van heel Europa, bijna van heel de wereld... met een aantal Scandinavische landen. Dus dit land heeft helemaal geen inkomstenprobleem. Dit land heeft een uitgavenprobleem. Er wordt nog veel te veel geld verkwist door de overheid... Daar kan makkelijk op bezuinigd worden. Op het moment dat je zorgt dat je uitgaven... net zoals in ieder bedrijf en in ieder huishouden, dat moet uh, gelijk zijn aan je inkomsten... kun je zelfs de belasting naar beneden gooien. Dan krijg je zelfs dat mensen het... meer kunnen ja. uitgaan geven. En krijg je van iedere euro die meer uitgegeven wordt... Nog eens een keer 19% btw binnen. Rob, Rob Boele, ik ben het zo met je eens. Alleen, wat maar af, ik heb gezegd, het is gewoon uit. uit Politici zijn te lui om nog meer te bedenken om in eigen vlees te snijden. Ze doen het de makkelijke. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is inderdaad, ben je eens. Ja, dat vind ik, dat vind ik serieus hoor. Oké, okay, Rob Boele, dankjewel uit belde je. Um, Rob, Robert Jans uit Amsterdam. Juist. Hallo. Daar was? Goedenavond, ja, bent Goedenavond. Er. Uh, goedenavond. Uh, ja, goedenavond, meneer Eerdmuis. Uh, uh, Mijn complimenten voor uw stelling en uh, ik uh, ben het nog eens, nog oneens. Uh, ik vind het uh, de zouvelste populistische manier van de PvdA om, uh, om stemmen te winnen. Want daar is het om te doen, hè? want het gaat niet zo goed met de PvdA. Nee, en, uh, nee. nee. Uh, en uh, ja, het is, uh, is nou een uitspraak, schaaien, ja, politiek. Ja, nou, dat zei ik ook al. En vermeend was het met ons eens, Robert. Dus ik denk dat, je, dat we daar allebei het, hetzelfde over denken. Dank, dankjewel, Robert Jansen uit Amsterdam. Uh, Albert Zwalen wilde nog bellen. Hij was het met mij oneens. Hij hangt aan de lijn. Hij zegt: weinig rijken en zij die rijk zijn, maakt het niet uit. Uh, ja, er zijn genoeg rijken, maar die, uh, die betalen al enorm veel. We, we stoppen ermee voor vanavond, luisteraars. Uh, de Rijke Taxi Asociaal, dat was, uh, dat was hem voor, voor nu. Uh, wij sluiten af. Straks gaat op deze zender kunststof verder op Radio 1. Wij zijn er morgenavond weer met nieuwe avondspits van WNL hier op Radio 1. En dan wens ik u nog een heel fijne avond. Dan kom je tot twee dingen. Twee. Jor, ik heb eigenlijk maar twee dingen. twee dingen. Hij hielp de Roemenen uit de crisis, maar laat de Grieken over aan zijn opvolger.